te heet onder onze voeten, zaak. Veel tegen. Het is dus juist daarom dat ik je wel gezien. Jij kunt er toch iets aan doen. Ja, maar ik kan niet garanderen, hè. De vrouw is vooral... Paak een paar conclusies gaan ze trekken. En toch nog... wat voor een stap mogen ze tom zetten? Misschien maakt ons druk voor niet. Wanneer komt Inge terug? Inge? Wat mm -hmm. voor belang heeft dat, hè? Inge is quantiteit negligable, Christian. Ja, daar ben ik nog niet zo zeker van. Ze komt overmorgen weer. Mm -hmm. Met een train. Ik zal wel gaan afhalen. Over haar maak ik me geen zorgen. Gelijk hoe, Jacques. Ik denk dat ik maar eens een week of twee op strandvakantie ga... tot de storm hierover waait. En uh, Als ik u een goede raad mag geven... ga ook maar een tijdje weg. dan gewoon niet voor mij, Christian. Ik laat mijn zakken niet in de steek. En zeker nu niet. En bovendien, het zou sommige mensen op ideeën kunnen brengen. Wat bedoelt u daar nu mee? U weet heel goed wat ik bedoel. Hebben we het toch niet over mij, hè? Of wel? Sorry, Jacques. Ik snap echt niet waarover ik het hebt. Ah, nee? Allee, ze weten beter. Dan. Jacques, ik kan er toch ook niks aan doen... dat die stomme klootzak zelfmoord gepleegd heeft. Had ik het op voorhand geweten, dan zaten we hier nu niet, hè? Ja, ja. Hadden we het maar op voorhand geweten, hè? Ik zie je nog wel. Ja. Breed me mooi in. Kort, nou een kaartje, te is strandvakantie. Ja, en toen vroeg Versavel aan die de cartografist, of dat die internet had. En gelukkig voor ons was dat het geval, hè? Ja. En daarmee wist men direct met zekerheid dat dat inderdaad Valérie Simons was dat hij gezien had. Ja, dat... Ah ja, want bijna zijn partners, die hebben dus foto's van al hun personeel op de website staan, hè? Weet ja. ja, ik ga zeggen aan de kee dat we dat ook zo moeten doen, commissaris. ja, ah, ja dat is zo publieksvriendelijk, hè? Ja, ja, Bruinhoog, maar een momentje. Hm? Heeft die kartograaf van u Valérie Simons echt zien binnengaan? Ah, recht zien binnengaan? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Allee, maar is dat veel belang, commissaris? Het feit dat hij ze aan mensen de deur is ziet staan... ...dat is toch al reden genoeg voor ze het ondervraag? Ja, misschien wel. Heb je doorgevraagd over die auto? Wel, ja, een auto? Ja, die auto die daar stationair stond te draaien. Die kartografisch toch door zijn raam gaan kijken... ...omdat dat motorgeluid huh? op zijn zenuwen is. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar ja, maar die auto is dus weggereden... Dus ...juist op het moment dat hij ging gaan kijken. Ja, maar is die echt weggereden... ...of is die alleen maar een beetje verder gaan staan... ...om ergens te parkeren bijvoorbeeld? Ah, ah ja, ...dat -da -da Valerie door die auto aan mensen uit zijn deur is afgezet... Da -da ...dat ze een chauffeur had. Ja, no. die mensen heeft daar verder iets speciaals over gezegd... hij ging hem gaan kijken, die auto riep weg... ...en hij zag hem Valerie daar aan de deuren staan... En, en toen is hij weer eens in beide gekroon. Hij heeft de rest van de nacht niks op meer gehoord. Nee, nee, of hij heeft in ieder geval niets over gezegd, hè? Ach, ga er nog maar eens naartoe. En vraag hem uit over die auto. Oeh. Ja, ik moet weten welk merk het was, welk model, welke kleur... of hij hem vroeger al gezien heeft, hè? enzovoort enzovoort. Ja, commissaris, als dat het geval was, wat hij dan gewoon gezegd, hè? Ja, nee, doe maar wat ik zeg, hè. Vooruit, hop! Ja, hoor, man. Maar... Die publieke investeert daar ook terug in tussen. En jongens, nou, je kunt Grietje het opmaken? Uh, Guido denkt dat het een strategisch plan is, Peter. Een soort uiteenzetting van stappen die de firma Mercurius Holding Company moet zetten om een monopoliepositie te verwerven. Een monopoliepositie in wat? Ja. Toch niet in de visverwerking, hè? Of wel? Hé. Hey. Komt jij op dat idee? Ah, gewoon. De, het schult me ineens te binnen. Kijk, hè. Voor zover we het begrijpen. staat hier min of meer in uitgelegd. hoe een respectabel bedrijf. via allerlei aandelen, transacties en participaties. leeggemolken kan worden door de firma Mercurius Holding Company. Ja, en over welk respectabel, kapitaalkrachtig bedrijf gaat het dan? Over Agribo. Dat moet blijkbaar een groot winstgevend bouwbedrijf zijn. Een groot bouwbedrijf? Ja. Mensen, het was schepen van milieuzaken. Dat is misschien de reden waarom hij daarmee bezig was. Nee. Maar Agribo, die naam zegt me niks. U wel? Nee, maar, maar dat is het juist, Pieter. Guido denkt dat het een fictieve naam is. En dat ook die Mercurius Holding Company niet bestaat. Net zo min als al die andere bedrijven hè, die er in dat dossier opgenoemd worden. Je bedoelt dus dat die firma's een dekmantel voor iets anders zijn? Ik zal het je meteen uitleggen, Pieter. Ze komt nu nog. En het gaat hier dus ook over het verwerven van een fictieve monopoliepositie... Met andere woorden, in dit document staat eigenlijk een simulatie beschreven. Er staat een voorbeeld in van hoe een en ander in zijn werk zou kunnen gaan. Ja, dat is één mogelijkheid. Maar wij denken eerder dat het een geheim document is, Peter. Dat het in, ja, in een soort code is opgesteld. Ja, en wie is dan de opsteller van dat geheim document? Wel, volgens mij komt dat dossiertje hier van bij Bernards Partners. Ja, ik ben er bijna zeker van aan die gegevens te zien. Kom maar eens kijken. Ik heb gisteren een lijst gemaakt van alles wat Hannah en ik bijeengepuzzeld hebben... over de gezamenlijke activiteiten van Steve, Dano en Christian Bernhardt. Ja, Guido, je weet dat ik een hekel heb aan die kleine computerlettertjes. Hè? Geef hem maar op, een korte samenvatting. We zullen het nog moeten laten bekijken door iemand die meer thuis is in dat soort dingen, maar er zijn frappante gelijkenissen tussen de fictieve strategie die in dat dossiertje van Mensaard beschreven staat en de activiteiten die Dano en Bernard samen hebben opgezet. Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat Bernard en Dano in alle stilte bezig zijn met het verwerven van een monopoliepositie in de mediawereld. Ja, de details hebben we nog niet echt op een rijtje, maar... Via allerlei omwegen controleren Beernards en Dano op dit ogenblik zoveel mediabedrijven... Ja. ...dat ze bij manier van spreken nu al in staat zijn om een groot deel van de markt... ...compleet naar hun pijpen te laten dansen. Om maar te zwijgen van de invloed die ze nu al kunnen uitoefenen op beleidmakers... Hè, ...op politici en zo. Ja, om een simpel voorbeeld te geven. Beernards en Dano hebben belangen in een brouwerij... Ze hebben belangen in een paar cafés in Densings. Ze ja? hebben aandelen in een van de belangrijkste taximaatschappijen in Vlaanderen. Ja? Ze hebben een bedrijf dat reclamepanelen langs de weg verhuurt. Ze hebben natuurlijk hun radiostation. Je bent niet meer aan het luisteren, hè? Oh, Peter. Ja? Oh, sorry. Ja. ja, dat is allemaal heel boeiend, mensen, en je moet daar zeker en vast mee doorgaan en met dan maar eens uitgebreid brieven. Maar ik moest ineens aan iets denken. Guido, Guido, waar is dat verslag van Vermeulen? Dat verslag van zijn onderzoek in de hotelkamer van Dirk de Meijer. De kamer van Dirk de Meijer? Hoe, hoe komt je daar nu zo ineens bij? Hier, Pieter. Hier. Mm, merci. Ja. ja, hier staat het. Ik wist het, hè. Ik wist dat er iets niet klopte. Guido, denk eens goed na. Toen wij die hotelkamer betreden hebben... stond die attaché-case van Dirk de Meijer... volgens u toen open? Of was die dicht? Ja, hallo. U weet wel wie ik ben, dus hoeven we geen tijd te verspillen. Ik heb hier een brief die u heel hard zal interesseren. Waar kunnen we elkaar ontmoeten? Nee, nee, nee, nee, niet daar. Ik wil dat we elkaar zien op een plaats waar we niet alleen zijn. Tuurlijk vertrouw ik u niet. Maar denk wel nog eens goed na, hè. Want het is niet zomaar een brief. Ja, inderdaad. Het is een afscheidsbrief.